Citywijkers met het NOS-journaal. Vakbond FNV en AOB eisen van het kabinet een miljoenenfonds... voor mensen met langdurige coronaklachten. FNV en AOB vinden dat er in de coronatijd te weinig is gedaan... om personeel in de zorg en het onderwijs te beschermen. Ze willen dat het kabinet 150 miljoen euro beschikbaar stelt voor het fonds... in vraag om een regeling die vergelijkbaar is met die voor asbestslachtoffers. Komt die er niet, dan stappen de bonden naar de rechter... om de staat aansprakelijk te stellen. Het door Rusland opgelegde bestuur in Gerson gaat Rusland vragen om de Oekraïnse stad op te nemen in de Russische federatie, meldt het Britse ministerie van Defensie. De Britten zeggen dat het al de verwachting was dat Rusland met valse referenda Oekraïnse gebieden onder Russisch bestuur wilde plaatsen. Als Rusland zo'n toetredingsreferendum gaat houden in de regio van Gerson, zal het de resultaten met grote zekerheid in hun voordeel manipuleren, zegt het Britse ministerie. Inwoners van Gerson blijven zich tegen de Russische bezetting verzetten. Een eigen bijdrage in de jeugdzorg is geen goed idee, vinden Jeugdzorg Nederland en vakbond FNV. Gisteren werd bekend dat het kabinet een deel van de jeugdzorgtaken weer bij gemeenten wil weghalen. Daar wordt ook een bezuiniging bij van 500 miljoen euro. Jeugdzorg en FNV zijn bang dat er daarom een eigen bijdrage wordt ingevoerd. Dinsdag wordt er een petitie aangeboden.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 Het weer. Eerst veel zon, later meer bewolking en het wordt 17 graden op de wadden tot 25 graden in Limburg. Morgen een paar graden warmer, maandag is er kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB.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 Ja, precies. Het is echt niet normaal. Toepak blijft fijn met de op aanstaan. En uh, ja, het is mooi weer. Kom deze kant op, zou ik zeggen. En uh, nou ja, ik zat vanochtend nog even het nieuws te kijken. En ik werd overmand door emoties. Ik, nee. za ik zag daar een vrouw in uh, Oekraïne. Een van de plaatsen die helemaal gebombardeerd was. Die kwam uit de schuilkelder vandaan. Die had alle ellende meegemaakt. En die had in de... Ja, in de schuilkelder gezeten waar normaal altijd de, de, de groentes staan en zo, weet je wel, de, de opslagruimte voor groentes en zo. En de, de, de journalist die interview haar zo en die zegt mezelf van jeetje, het is ook een drama. Hoe, hoe lang gaat die nog duren? En ze zegt, helemaal geen punt. Voor de zomer is het afgelopen. Oh, De moesta is al ingezaaid. Hoor even. We wachten dat het morgen de woorden zijn Misschien zelfs in het licht. We Precies, werd helemaal enthousiast. De moestuin is ingezaaid. We gaan een nieuw leven beginnen. Wat een positiviteit, hè? Goed, hè? Ja. Lijker, hè? Gewoon. Die mensen ook fantastisch. Gewoon. Dat is echt... Uh... En uh, wat zijn dit voor uh, types? Nou, kom op, zeg. Even normaal, zeg. Goed, het is uh, toepakleven. Nou ja, ja ik was... heb net dat je zei van... Uh, van uh, uh, wordt het nooit normaal? Wat ik gewoon ongelooflijk vind, is ja? dat... Uh, dat nu meneer Derks weer als een soort held wordt binnengehaald. omdat hij weer de show doet. En ik denk: van, hoezo? Weet je wel? Daar we zijn we zijn... mee bezig. Ja. Heb jij, dat, heb jij dat ook een beetje? Ik heb dat echt. Uh... Het is ik, echt ongelooflijk. Ik denk: heeft die gast nou echt helemaal geen ruggengraat? Ik, ik bedoel, heeft hij echt iets belangrijks te melden aan de wereld? Dat hij, hij moet terug op, op het net. Is dat zo? Moet hij nee. op het schild gehezen worden? Ja. Van, er zijn echt heel veel mensen die... Ik bedoel, ik heb hem niet heel hoog zitten, maar ik vond hem aardig. Maar toch even maakt hij een punt van... nou daar dan ga ik wel stoppen. Ik denk ik, ja, oh, perfect. Leuke gast. Heel goed. Heel, heel goed. goed. Hij stopt ermee. Ik bedoel, hij heeft zijn punt gemaakt. En nou ja, klaar. Maar nee hoor, nog geen twee dagen later. Hè, zit hij weer op de ender. Nou ja, twee dagen, maar gewoon een week later... is hij alweer ja, terug en dan denk ik van... Joh, had even op vakantie gegaan of zo. Want je had het even... Maar nee hoor, hij kan het gewoon niet laten. Hij moet zijn theorietjes over de wereld verkondigen. Ik vind het of... een hele nare man. Nee, het is geen nare man. maar Het is gewoon. Al... geen ruggengraat. Hij denkt dat hij leuk is, maar ik vind hem helemaal niet leuk. Hij, hij zit al een jaar in de reservetijd. Ja, ja, zeker. Maar elke keer rekt hij dat weer een beetje op. Ja. Ik denk, elke keer denk ik van nou, nou, hij heeft een leuk babbeltje gedaan. En nou is het al klaar. Maar nee hoor, maandag geloof ik, begint het weer hè. En er zijn alle jonge mensen om me heen die vinden het fantastisch ja, dat hij weer begint. Ja, ja, ja. ja nou, ik niet. Nou goed, de vraag is natuurlijk vanavond. Ja, vanavond. Gaat het ja, zeker. Gaat het wat worden? Ja, en ook nog een andere grote vraag. Gaan we kijken. Uh, is het nummer 11? Misschien dat ik denk van nou, begint hem, 9 uur? Ja, ja, zo. Misschien dat het 10 uur even aanzet. Nou zeg. Om te kijken, maar voor de rest ook niet. Je bent toch Nederlander? Dan kijk je toch gewoon? Nee. Ik, ik, ik ben wel benieuwd of er nog aan het einde nog een je snik is dit weer dat ze weer gaat huilen ja nou, nou, ik af. heb het bij die andere ook niet gehoord die ik ook wel? niet gekeken echt niet nee oh ja ik heb het wel gekeken ik was toevallig in mijn zomerhuisje aan het klussen nou toevallig ik ben er elke avond maar goed en toen dacht ik ik zet hem gewoon aan en af en toe kijken voor de televisie denk heb je daar gewoon al televisie staan Terwijl je volop in de verbouwing zit het is geen tuinhuis waar ik zit hallo het is een villa gewoon maar goed dus we hebben af en toe even zitten kijken ik denk van, jei, oh dit, dit, dit, dit is wel grappig en natuurlijk stien heb ik helemaal even zitten kijken het nummer heb ik niks mee maar het is toch een vertegenwoordiger van Nederland. Ja. Ik bedoel, het is toch allemaal heel erg drama. Al die muziek van Nederland is momenteel heel erg drama. We hebben het allemaal zo niet getroffen hier in Nederland. Al die zangers en rappers en wat voor drama allemaal. Maar ik denk, ik moet het toch even zien. En het laatste werd door Emotie. Ik denk van, is het nou... Kan ze niet zingen? Of is het emotie? Nou, iedereen ging het vertalen. Het is emotie. Oh, oké. We willen emotie horen. Dan had het andere nummer ook gekund. En dat heb jij gedaan. Dat is ook zo'n emotie-nummer, weet je wel. Ja, maar ik heb je kloten gevoeld. Dat kan niet. Dat zit erin. Ik heb je kloten gevoeld. Ik heb een klote gevoeld en dat gaat nooit meer weg. Ik vind het wel, voor heel veel meisjes is het waarschijnlijk wel herkenbaar. Ja, oké, okay. maar dan, dan moet je st ook leuk vinden. Hetzelfde drama als je je gewoon. Ja, ja. Ja. Nou goed, nou kijk hè, vanavond kan ik hem opzeggen. Ga gewoon weer. Een beetje Nederlander zijn gewoon op een zet. En nou, kijken, gewoon. En dan hebben ze gewoon. Nou, gaan we gaan me dan toch moe maken. Bent toast voor breakfast. She lives <middels> down in Texas. On flow, the summer. I lives open slow. Kun bij dat guitar? your car Oh, what I wouldn't give We could fall in the sand As we fade into black Oh, what a perfect end and I know it's not your heart And it's your pain And I know Catholic, educated, with the moonlight motivation. We're a special kind of sad on the weekend. We're like throwing stones, yelling glass at the ceiling. Maken. Die zingen zeker tegen een hele oude vrouw. Die zeggen: You're getting older. Maar goed, coins komen uit Amerika, opgericht in Nashville, Tennessee. Tennessee. In 2012. Dus bestaan dit jaar 10 jaar. Zo, Ryan Winnen en Joan Memmel. En ook nog Chase Lawrence zijn daar de bezetting van. En ze hebben verschillende plaatsen uitgewacht. Dit is de laatste. Het Valley. Goed, het is de zaterdagmorgen hier bij Toebaclees. We kijken de wereld in. We hebben zo weer een stukje geschiedenis. Wat gebeurde er door de jaar heen op 14 mei? Heftige zaken. Jo, jo, jo, jo, heb ik een tijdje zitten kijken. Onder andere natuurlijk het uh, bombardement op uh, Rotterdam. En ook weer een aparte verjaardagen. En ik zie dat jij probeert in te loggen. Ja, en kom ik je op het net... bij mijn Of word je geweigerd. geweigerd? Had ik niet moeten doen, maar ik kan nu kijken naar mijn cent-items. Ja, Oké, okay, dus dat kan Dan wel helpen. Goed, vandaag op het, op het ja. nieuws te horen... dat de pensioenfondsen hebben niks om het handen. Die dachten bij zichzelf... wat zullen we eens gaan doen met onze tijd? Dus die gaan allerlei oude pensioengelden nog even... Uh, kijken waar ze die kunnen wegbrengen. Want er zijn mensen die momenteel in het buitenland wonen... of van de Radar zijn verdwenen of zoiets... en die, he, die mogen nog pensioengeld ophalen... En oh. uh, daar hebben ze helemaal pensioendetectieven voor ingesteld. Die gaan zelfs op internet, die gaan zelfs op Street View kijken. In het buitenland waar ze wonen. En of die mensen de... nog wel leven. Of, of die mensen nog leven bijvoorbeeld. En ja. uh, die hebben een korte tijd hier in Nederland gewerkt. En uh, dat is geregistreerd. En ze zijn een bepaald voor pensioenfonds geweest. En daar hebben ze geld betaald. En da daar hebben ze gewoon recht op. Dan moeten ze krijgen. En dan zou je denken, wel, over hoeveel geld gaat het dan? He? Dat ze Veel, toch geld ik. gaan uitdelen? Nee, ja, het gaat wel over een aantal miljarden. Maar het gaat over uh, plusminus 60.000 deelnemers. En het zou, plusminus, gemiddeld gaan over 12 euro per jaar. 70%. Dan gaat het zelfs over ja, iets van een ja, bedrag van 12 euro per jaar. En er zijn een paar bij die hebben dan 500 op jaarbasis. Maar het gaat niet over hele grote bedragen. Dat zijn ze natuurlijk ook allemaal vergeten, gewoon die mensen die het hebben. Het ja. een, een, paar, een paar maanden niet gewerkt, of een paar jaar. Die denken: nou, het is uur, het gaat zoveel werk. En dan staat er iets bij van: sommige mensen zijn er helemaal niet blij mee dat ze worden opgespoord. Oh? Want, oh, jullie hebben mij gevonden. Nou, dan kan mijn ex-vrouw me ook vinden. Hm. Ja. Dan zie ik binnenkort ook nog wel een ah. ander rekeningje komen. Dan kan je 12 euro zo overmaken. Naar die, andere, ja. naar die andere rekeningnummer. Hmm, nou goed, dus dat, uh, ja, ze hebben daar een hoop, hoop tijd over, lijkt, bij de pensioenfondsen. Ja. Ik heb hier een bizar nieuwsje. Dat vond ik wel leuk. Als er was een vliegtuig stond klaar om te vertrekken in Tel Aviv. Maar ja, die moest dus terugkeren naar de, naar de terminal. Want meerdere passagiers die kregen allemaal foto's van vliegtuigcrashes op hun op een, uh, telefoontje, op een gsm. Okay. En het was op een dag, dus uh, het gebeurde, dus op een vliegtuig van Turkish Airlines. Dat zou dus vertrekken naar Istanbul. En uh, de passagiers hebben de, het bordpersoneel geïnformeerd over de foto's, waarop het vliegtuig rechtsomkeert maakte. En uh, een woordvoerder van de Turkish Airlines bevestigt dat incident. Ze kregen de foto's aan via Apples AirDrop-functie. En hiermee kunnen dus uh, allerlei foto's en bestanden gedeeld worden wanneer Apple-toestellen bij elkaar in de buurt zijn. Daar Heb ik nog nooit van gehoord. Oh. Nou ja, de politie heeft het onderzoek geopend en uh, enkele passagiers worden ondervraagd op verdenking van het delen van de foto's. En na de middag is het vliegtuig alsnog gekleerd voor vertrek. <lacht> maar ja, ondertussen, je werd gewoon de hele dag kwijt. Paniek? En, uh, de, ja, de vliegtuig ging dus weer terug naar uh, Ben Gurion, de luchthaven in Israël. Oh, Oké. Okay. Uh, wat toevallig ook wel Israël, zo is waar, dat... wat uh, the fuck heb je daar nog te doen, joh, in Israël? Ben je ja. helemaal gek geworden? Ja, maar toevallig is uh, Ben Gurion, dat uh, vond ik wel, wel toevallig, had hij... Uh, zoveel jaar geleden vandaag de onafhankelijkheidsverklaring heeft getekend in Israël. Dus daarom moest dit bericht waarschijnlijk komen. Ik weet het ook niet. Ja, nee goed. Dat het is stimuleert. wel bijzonder toch? Stimuleert wel foto's van een vliegtuigcrash. Ik, ik kan me ooit herinneren dat ik op de veerpont zat geloof, van Nederland naar Engeland. Dat er een, een, je kon een film bekijken, is lang geleden. Toen kon je nog in een filmzaal kon je een film bekijken. Uh, van de Titanic en, of zo. Het ging over ja? een boter. <laughs> Ja. En bedankt. Ja, dan word je dus natuurlijk uh, staan. Ja, of het verdwijnen van het vliegtuig, of Castaway, is ook wel zo mooi om, ja. om nou, er te er zit toch een ander verhaal achter een beetje. Maar het ging echt ja. over een boot dat zonk, iemand zat in die boot. Nou, het was echt een drama. Ik denk, wat zijn we nou aan het doen hier? Zeg. <laughs> Godsamme. <laughs> nou, ja, goed, begrijp dat. Kijk uit welke film je uh, programmeert op zo'n uh, rijtje. Oké, okay. allemaal nieuwe muziek vandaag. Seagulls, Homesick. Even een CD uit. En waar gaat het in het leven over de DNA I wanna feel your teeth under your lips Show me your skies I wanna be a stitch I wanna see you Friday for fish and chips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 Goedemorgen. Dit is CFM. Kubak leeft. U hebt wel heel moeilijke uren achter de rug. Zegt u dat wel? Het was verschrikkelijk. Amerika het is snel weer gereden. Zo'n zo mooi zonnetje. Hoort deze muziek bij gewoon, hè? Ja, leuk. Maar het komt uit Nederland gedaan. Heb niks met Amerika te maken. Oh, zo, Elephant heet de band en Hometown. En daarvoor de Seagulls. Er is helemaal totaal geen vrouw bij. Dus, mag, het dan? mag je dan zeg maar je band wel Seagulls noemen? Terwijl er helemaal geen vrouw bij te vinden is? Is dat wel woke? Seagulls? Ja, seagulls. Waarom? Dat zijn gewoon niet, zeemeeuwen? Nee, niet zeemeeuwen. Seagulls. Oh, seagulls. Mag je dan je band seagulls noemen? Omdat er helemaal geen vrouw bij is? Het is toch helemaal vrouwenvriendelijk natuurlijk. Het oh. staat er ook helemaal nergens op. Yeah. Goed, die bogus -serie, die heet homesick. En daar draaien we van DNA. En dan heb je ook weer een band, die heet DNA. En die heeft dan weer een plaat, die heet homesick. Nou goed, maakt toch allemaal niet uit. je het is bijna alweer half negen hier in oh. Zandvoort. In zonnig Zandvoort. We kijken ja. naar de rare berichten. Een van de berichten die mij um, opviel, was dat uh, tegen een 43-jarige nadernaar. Wat een nare man is dit namelijk. Hij is 200 uur werkstraf geëist. Omdat hij namelijk eh, onder andere nou ja, plusminus 34.000 euro heeft verduisterd. De man werkte voor, voor de geldautomaat. Hij was storingsmonteur. En uh, vanaf uh, maart 2016 tot en met 2017 ging hij dan naar die pinautomaat om wat dingen te repareren. Deze moet ik even maken. En dan ja. voerde hij een uh, code in en zo kon hij zeggen: ongemerkt, elke keer toch wel redelijk grote bedragen. Een briefje van 50 euro kon hij eruit vandaan vissen. Hmm. En uiteindelijk liep dat toch hoe in de gaten. Hoe komt dat uit? Hoe, ja, hoe voelde dat uit dan? De verdachte zei altijd naar eer en geweten te hebben gewerkt. De rechtbank uh, doet de uitspraak op 25 mei. 34.000 euro heeft hij zo even uit de pinautomaten gevist. Ja, nou. Ik kan me vroeger nog herinneren dat je, dan, zeg maar, dat je dan 200 euro pinde. En dan spugde hij dat uit. En dan, dan trok je daar één berichtje tussen, tussenuit. En dan zei je, nee, ik wil het nou toch niet. En dan slik je niet weer in. Oh. En, en dan had je de dus gratis 50 euro. Dus, Heb he, ik dat al eens gedaan? Nee, maar dat, ja, heel, heel erg kort kon je dat doen. En toen hebben ze dat natuurlijk ook gedaan. Ja, ik kan ze ook niet geld vragen en daarna weer teruggeven. Dat kan niet. Dat, dat, je krijgt. Ja, ik je heb krijg wel al of... eens gehad, inderdaad, dat ik dan geld gepint had. En dat ik vergeten was het gewoon in mijn portemonnee te doen. Ja, dat heb ik En ook. toen was het weg. Ja. En toen heb ik het toch terug gehad weer. Echt, want het was gewoon weer op een rekening gestort en uh, niks aan de hand. Maar je schrikt je rot. Ik denk, oh, straks heeft iemand anders het gepakt, weet je wel, achter me. Je was zo druk bezig, maar oh, mijn pinpas was moet ik opruimen. Straks kijk eens naar mijn pinkoon, dan heb je geld laten zitten. Ja. Okay, ja, dat maar... kan wel eens gebeuren. Ja. Oké, okay, maar dan denkt de bank toch dat jij... Uh... Toch dat geld er gewoon eruit te Nee, hij gehad? gaat gewoon weer dicht en gaat het geld gaat weer naar binnen. Oké. Okay. En dan bij die transactie, maar ze hebben het automatisch er terug lopen, uh, okay, dus gezet. Dus die functie werkt nog wel? Ja. Niet dat die ba dus bank. Ik kan denkt het eens van... proberen. Nou ja, ja, ik heb wel eens gehad Doe dat. Doe je een, gewoon 400 euro, dan haal je 200 af en ja. dan uh, gaat hij weer naar binnen. Ik heb wel eens gehad dat de vage kennis voor mij ging pinnen en toen liet hij de 50 euro er gewoon in zitten. En toen dacht ik van. Uh, nee, dat kan niet. Uh, meneer, meneer! <laughs> dus toen ja. heb ik die 50 euro Ja, maar dat voelt gekomen. ook wel goed dan. Uh, ja. Eigenlijk. Mm, yeah. Je hebt wel wel dat ja, het duiveltje toch? op je ene schouder zegt: van, Nou, je had het mooi kunnen pakken. Maar die andere zegt dan: Goed gedaan, jongen. Ja, goed. He, Verbeter wereld, ja. Uh, dat is, noemen je dat goede karma aanmaken? Ja, goede toch? Kar dat is het, dat is het. Kan ook. Ja, dat goed. Zo zo. Zeeuwse schoolgebouw per ongeluk omgedraaid. Ja, dat is wel grappig. Het ja? is in het Zeeuwse dorp Oost-Souwburg, nooit gehoord van die plaats. Maar uh, het schoolpersoneel heeft ontdekt dat de uh, school verkeerd om werd gebouwd. Want de achterkant is aan de voorkant en andersom. De hele, het hele gebouw zou overnieuw weer gemaakt worden. Ja. En de funderingen en het skelet van het gebouw staan al in de Jan Priesterstraat. en Zelfs het dak ligt er al op, maar het geheel is 180 graden gedraaid... ten opzichte van de bouwtekeningen. Dus oh. de school heeft laten weten aan de ouders... dat het personeel dit zelf ontdekt heeft... omdat sommige elementen in het gebouw zoals een trap niet klopten. Al met al een bizarre wending in dit toch al bijzondere dossier... Want de school is bedacht in een bepaalde omgeving. En ja, de directeur die wil het gebouw ook zo krijgen. En ze lost het maar op. En ook wethouder Reinierster vindt de omkering niet te accepteren. Ik weet nog niet waarom dit is. En dat wil ik in de eerste instantie ook helemaal niet weten. Ik wil het... een oplossing. Zeker. Maar ja, ja de, ople de oplevering gaat natuurlijk vertraagd worden door het fout. Die scholen denken ook wel wat extra geld. Ja, maar ja, de leerlingen van de school hebben nu lessen tijdelijk onderkomen, Dus dat wordt gewoon heel duur. Ja, nee, dat snap dus, ik. Uh... Maar goed, de scholen hebben extra geld gekregen. En uh, soms wisten ze totaal niet wat ze met geld moesten doen. Want extra leraarkrachten aantrekken. We hebben helemaal geen leerkrachten. Niemand durft meer voor de klas te gaan staan. Want heel vaak... Zijn die leraren niet woken? Want mijn kind ah, wil helemaal woken? niet praten namelijk, over uh, de Palestijn. En, yo, er, er staat het hoofd helemaal niet naast. Ze willen andere dingen doen. Oh, no, dan geven we daar geen les in. Oh, En wil je daar ook niet over praten? Dan geven we daar ook geen les in. Nee hoor, zeker. Dus je denkt denken, ja, dokie. Dat geld mag je, je, helemaal ja, de, in je gewoon. Het is jammer dat de leerlingen het zelf niet ontdekt hebben. Nee. Precies. Kijk of zij een beetje woken waren. Goed, dit is heel praktisch. De school omdraaien en klaar. Oké, okay, Florence <laughs> and the Machine. En de machine, Nieuwers today, Dance Fever. En zij zingt zichzelf toe... I am free. Zandvoortse berichten. Zeker, we kijken even naar de Zandvoortse berichten. Twee, weken, twee jaar na afwezigheid... zijn ze weer terug. Ja, de Theo Hilberts vismaaltijden. We zijn weer terug en het wordt de tweede vrijdag in juni. Oftewel 10 juni. En het is samenwerking met het wapen van Zandvoort... kroonvis en er zijn onder ook nog... de wapenzangers zijn er ook aanwezig. Het is op het Gasthuisplein. Het stamt van 50 jaar geleden... Het was namelijk uh, niet, was het Theo, ja, Theo Heerbe, Heerbe Hilberts uh, in samenwerking met De Wurf. Uh, hebben we het toen 15 jaar lang gedaan, tot met uh, 1986. Het was toen een lopend buffet aan uh, lange, lange biertafels en zoiets. En het, uiteindelijk uh, is het uh, toen een beetje overgeraakt. En 12 jaar geleden is het weer opnieuw opgestart. Uh, nou ja, Door die uh, corona is het twee, twee jaar niet geweest natuurlijk. En uiteindelijk is het nu uh, uh, nog even een nieuwtje erbij... Het nieuwe voorgerecht dit jaar is kroketjes. Ah, oh, maar ik had er nou net niet tegen en ik zou gaan. Oké, okay, nou, tientallen vrijwilligers uit het dorp... zijn voor een speciale uitnodiging... Uh, worden uit speciaal uitgenodigd en die worden in het zonnetje gezet... omdat ze namelijk nou in de wordt heel veel dingen mogelijk maken. Dus, nou uh, ja, goed, helaas, Jaap Kroon is er niet bij, die is overleden... Nee. maar zijn zoon Thomas neemt het stokje over. Ja, Vier? ik weet wel wat ik heel lief vond. Ik was toen uh, had ik ook, uh, was ik er ook en ik had opeens van hier gezegd van... Uh, uh, ik, had, ik had die zoon van Theo gesproken. En ja. uh, ik zeg, ik kan niet tegen garnalen. En toen wist hij, zag hij mij en zegt Ik heb voor jou apart wat soep gehouden. Dat dan wel heel lief. Dus ik weet zeker als ik contact met hem opneem... Van, ik kom, ik heb kaarten... En, uh, maar ik kan dus niet tegen Granada, dat hij voor mij wat anders regelt. Dus dat deed ik mij nou al. Stop stopt er gewoon wat anders in. Ja, lief, hè? Heerlijk. Dat vind ik wel heel leuk. 14.50 en uh, het volgerecht uh, begint om 6 uh, uur. Ja, 5 ja. uur aanschuiven. En uh, nou ja, goed, het is de elfde keer dus, hè? Dus dat is 10 juni. Mooi. Ja, leuk, leuk. Ja. Uh, 17 mei, aanstaande dinsdag, om 1 uur vindt in het raadshuis van Zandvoort... Het raad, het raadhuis, het uh, jeugddebat plaats. De leerlingen van de Zandvoortse basisscholen gaan die middag met elkaar in gesprek... Ze praten over bijvoorbeeld Formule 1, duurzaamheid... het aanstellen van een kinderburgemeester. En het gesprek vindt plaats onder leiding van onze burgemeester David Molenburg... wethouder Raymond van Haven, Givier, Gideon van Driel. Het debat kan live gevolgd worden, dat is natuurlijk wel heel leuk... vanaf de publieke tribune of vanaf de, via de livestream van Raadsnet. Dus dan moet je uh, naar zandvoort.raadsinformatie.nl uh, gaan. En dan kan je het uh, live volgen. Leuk om de kindertjes te horen. Ja, mooi is dat. Ik was ja. gisteren, zag ik het ook weer um, op, op uh, een van de net, hoe heet het ook weer? Jeugdhuis? Nee, um, Lagerhuis was dat. ...waar ook jonge gasten gewoon echt met vuur en vlammen ja, en, en Wauw, wow, hoe is het mogelijk? Dat zie ik mijn kind nog niet echt gauw doen. Maar ja, oh, ja. De gemeente moet het dat zeker stimuleren. Want uh, zeker. mensen die durven hun, hun nek niet uit te steken en alles. En, ja, uh, Nee, dit, je moet ja. gewoon leren goed jezelf te kunnen verwoorden. Daar is je sowieso al voor. En ja. over dingen na te denken. Over het is en waar kan je achter staan. En soms ook eens iets vertegenwoordigen, wat, wat niet jouw theorie is. Kijk of ja. dat lukt. Dat is best wel ja. creativiteit hoor. Al, zon overgroten. was de afgelopen zondag natuurlijk. De Amerikaanse. Uh, uh, Car Sunday. American Car Sunday was dat. En dat is namelijk uh, uit de autosportwereld. Uh, uh, alleen hele heftige auto's komen dan. Cadillacs, uh, gepimpte Chrysler, lowriders, muscle cars noemen ze ook wel eens. En er was ook een drag race met drag queens... Dat is een heel apart gezicht van die vrouw achter het stuur, mannen. Nou, maakt uit. En dus deden we namelijk een onderdeel zo snel mogelijk op te trekken. En, uh, en wie dan snelst finished. En er was ook een jury bij om te kijken welke auto het mooiste was. Er zijn ook prijzen uitgedeeld. Dus dat was leuk. Het komt vast nog wel een keer. American Car Sunday. Goed. Ja, leuk. leuk. Ja. Uh, ja. Jij wil ons nog een bericht over zijn antwoord? Ja, doe nog maar één. <coughs> nou ja, ik heb er wel verschillende, hoor. Ik Ho heb wel aangekaart. Yeah? Uh, dat, uh, dat we de ogen niet mogen sluiten voor het verleden. Allerlei dingen over 5 mei. En dan denk ik van, dat is toch wel heel lang geleden. Hè, als ja, je 5 nu... mei is het lang geleden. Dat ja. is toch echt wel een geleden. Dat hebben we al geleden. afgesloten. Vond ik ook, dat is dat ook het lees. Ja, het grootste nieuws was natuurlijk... dat uh, de zandvoortse krant gehackt was. Ja. En dat echt een paar dagen duurde voordat ze uiteindelijk met nieuwe krant kwamen. Ja, want dus, ik kreeg inderdaad ook berichten van... Uh, een licht van mij helemaal uit Amerika. En ik heb gewoon gezegd van, nou ja, misschien moet je toch maar even... een mailtje gaan sturen of zo. Ja. Misschien wel beter. Nou goed, tot zover hebben we de antwoordsbericht voor straks veel meer. Ja, het programma zit vol met een lekker fris gitaarsoundje. En zo hier ook de Rolling Blackout Coastal Fever. Dat is een band, ja. Yeah. Endless Rooms, My Ego. Rolling Blackout Coastal Fever. Een hele mondvol. Ja, je moet op een gegeven moment wat zoeken als het aan. En op een gegeven moment denk je, dan plak je gewoon wat dingen aan elkaar. En dan denk je, nou, dit, deze naam is nog niet geclaimd. Nee, dan gaan we die doen. En dat heette namelijk My Echo, Endless Rooms, is de nieuwste cd die ze uitbrengen. En ik vind dat gitaartje, meestal een zomers gitaartje in een plaat. Dat spreekt me het wel, hoor. Ja, natuurlijk. Ja, goed. Het is, oh. uh, het is zonnig in Zandvoort. Hoe is die man? Oh ja, Harry Mens. Die enge man, hoe kan dat? Ja, die wordt ook oud, hè? Nou, ja, pas dat Ongeveer onge onge tien onge weken een nieuwe relatie heeft. Hij is al 75. Dat is toch pril? Oh. Nou, ik, ik hoop niet dat het echt een nieuwe relatie is. Dat het niet iemand is uh, vers uit de doos. Want ik bedoel. Uh, die, die, ja, nou goed. Ja, 5 zo is zo leuk. Ze is 18 jaar. Nee hoor. <laughs> <laughs> ik weet niet. Hij heeft de vierde postorder besteld. Het blijkt dus inderdaad. Hij had, eerder was hij getrouwd met Suze. Hij had twee kinderen. Maar in 2001 bleek hij dat hij een tweede gezin op nahield. Echt waar? Met Moenen had hij ook twee dochters. En in 2015 bleek er nog een vijfde, het lijkt prins Bernard wel, een vijfde dochter te zijn. Die kreeg hij met de Bulgaarse Diana. Wacht even, ja. dit is toch die man die altijd op zondagochtend het programma presenteert? Ja, ik vind dat... Of heeft het ook, hij ook vijf ik, of zo? Ja, ik vind het een hele onsympathieke man. Hij heeft dus uh, vijf kinderen uit uh, drie relaties. Maar en, en, en, en ik kan één vrouw niet eens uh, tevreden houden en hij heeft er gewoon drie? Ja. Hoe doet hij dat, joh? Ik ga echt in hem, bij, in hem de leer gewoon. Ja. Ik vind het een heel bijzonder. Harry <gacht> je, ja, hij was je was hij mens. Je verwacht niet van mensen ook. Op, nee, hij is tegen sterilisatie ook. Want hij zegt, ik. stel je voor dat er iets gebeurt en je krijgt een nieuwe vrouw. En je wil een kind. Dus, uh, dus hij denkt er voorlopig nog steeds niet aan om zich te steriliseren. Hij is 85. Het is wel bijzonder dat hij nog... Uh, hij is 75. Laat het ja, maken. 75. Ja, 75. Je meteen ja. nog 85. <laughs> nou goed, hij is nog kwiek. Dat is blijkbaar als je al... Uh, en, uh, hij heeft zijn handen vol mee. Ja, hij staat hier bovenaan. Oh, die vriendin heeft al drie kinderen. Oké. Okay. Dus nou, dat wordt gezellig dan. Ja, precies. Nou, vandaag in de Telegraaf te lezen. Ja, Frans Timmerman is de man natuurlijk. Uh, Euro hij draagt Europa helemaal warm hard toe. Hij zegt van Europa gaat dat helemaal worden natuurlijk. En nu schijnt hij toch een, toch een aparte afslag te maken. Hij is helemaal voor de bio-energie. Uh, bio en dat wil natuurlijk uh, resthout opstoken. En uh, heel veel mensen vinden het nu wel toch dat het eigenlijk niet kan. En uh, hij is er nog steeds voor. Hij vindt het een goede alternatief voor het Russisch gas. Het schijnt voor 45% het kunnen overnemen. Als we dat goed gaan inzetten, kunnen we dat voor 2030 rondkrijgen. En dan wordt het dus voor 45% uh, bio-energie. Uh, bio uh, hoe noem je het? Biogas. Bio, het uh, is geen biogas. Bio-energie wordt dat gedaan dan. Maar dan mag je dus ook bomen opstoken. Die schijnen dan ook een soort resthout te zijn. Maar. Ga gewoon... je het niet gewoon versnippering in het bos gooien? Dat is toch veel minder CO2-uitstoot? Dat bedoel ik. Maar die bomen hebben al CO2 opgenomen. Dus Dat dan is het vrij. neutraal. Maar je moet er ook heel veel bomen weer voor planten... om in neutraliteit te komen natuurlijk. Want ja, je stoopt dit, dit CO2 weer op. Nou, het is een heel moeilijk, ongeloofwaardig verhaal vind ik het. Ja, ja nou goed, nou, hij ik, is er helemaal voor. Ik had ook gehoord van dat ze in Haarlem bijvoorbeeld zouden ze dan... Uh, ja, dat is groot nieuws. Want het uh, thermomu, thermo, temperatuurmeter zou dan naar 19 graden gaan yeah, in plaats yeah, van 21. Yeah. Maar dan blijkt dus dat de, de raakspoort, dus dat is naast het uh, Pathé bioscoop daar, dat yeah. grote gebouw... dat schijnt al uh, op aardwarmte te lopen. Dus dat maakt helemaal niet zoveel uit. Nee. En ik, maar toen hoorde ik wel van ja, er was toen een tijd ook een nieuwe installatie in, de, in het raadhuis, dus op de grote markt. En dat zou ook op bio, biomassa-energie zijn. Dus op die, op die uh, houtsnippers en zo. En yeah. ik denk, hoezo kan je dat dan Waarom Doe je dat dan ook niet op aardwarmte, weet je wel? Yeah. Ja. Ja, ja, dat is, ja zijn het, allemaal, het zijn allemaal experimentjes geweest. En iedereen was reliant, enthousiast. Laten we het maar doen, we kunnen het nu doen. En dan hebben ze niet op lange termijn over nagedacht. Want geef het. resthout, ja, resthout. Wat is resthout, weet je wel? Er worden geen tafels stoelen van gemaakt. Ja, tafelsen, al die pellets. Ja, pellets, ja, maar pellets. Dat zijn allemaal van die, van die houtproppen... die uiteindelijk toch weer ergens moeten worden ge, geteeld, weet je wel. En sommige landen worden gewoon ook bossen geplant. En dat, is, dat noemen ze dan krop. En dat wordt dan gewoon geen geoogst. En dat wordt dan als resthout in ja, grote schepen geladen... en over de hele wereld gevaren. En kunnen ze dan inderdaad die pellets dan niet weer uh, laten... Uh, hergebruiken, net zoals we het met papier doen. Ja, maar je, je, je haalt nu twee dingen door elkaar. Je hebt pellets, je hebt pallets op dingen op te voeren en je hebt ook pellets. dat zijn gewoon grote proppen hout. Dat noem je ook pellets. Ja? ja. Oh, oké. Okay. Het is er twee verschillende, dat haal ik begin ook dan wel door elkaar. Maar, maar kunnen ze die, gewoon de, de echte pellet, dus yeah? uh, de, de waar, waar dingen mee vervoerd worden... kunnen ze die dan ook niet gewoon weer laten versnipperen en dan weer... Ja, dat zal vast wel gedaan worden, denk ik. Ja? ja zeker zo. Volgens mij wordt ook wel. heel veel opgestookt, hoor, dat soort dingen. In europa Oh, pellets. daar wordt natuurlijk die biomassa van gemaakt. Die ja, al onder andere. Zeker. Ja. Ik vind het, het is een, een vaag gebied waar we ons begeven en we moeten rare maatregelen omdat van het gas opkomen. Dat snap ik allemaal wel. Maar ja. is dit de oplossing? Ik weet het allemaal niet. Alex Lipinski. Long way to go. Ik ken hem niet. Ik vind het leuk dit. Wat is dit dus fijn? Hè? Een leuk gitaartje doet een beetje denken aan uh, Oasis, maar dan even minder zeikerig in de stem. Uh, Alex Lepinski. En schijnt het schijnt dat Liam Gallagher ook een grote fan is van deze gast. En dat kan ik me helemaal voorstellen. Het heeft iets Amerikaans, maar het is toch Engels. Dit uh, Alex uh, Lepinski en het heette uh, Long Way to Go. We hebben nog een lange weg te gaan. Maar goed, dat doet me altijd weer denken aan die woorden die ik uh, vanochtend hoorde, natuurlijk. Dit, deze woorden hoorde ik vanochtend. Maar weer een beetje het Harodi Yes! De oorlog is voor de zomer afgelopen. De moestuin is er gezaaid. Ja, ik blijf hem terug, uh, terug laten komen. Ik ik het zo, zo geweldig vind dat mensen uit de Oekraïne uit een plat gebombardeerd dorp zo positief kunnen zijn. Voor de, oorlog, voor de, voor de zomer is het allemaal afgelopen. We gaan de tuin inzaaien. Hartstikke idee. Heel goed, goed, toch? Jij blijft ook allemaal met, uh, met, uh, met, uh, met sloopdingen voorstaan. Op nee, de dit is het schoolgebouw. Oh, nog. het schoolgebouw nog steeds. Maar zeker? ik had, had net had ik een of ander bericht, en dat het, het waren allemaal fotootjes die ik dan uh, door moest doen. Yeah. Maar uh, dat allemaal uh, rare weetjes dat er vroeger ook uh, belasting is gegeven op poeder. Ja. Yeah. Omdat uh, uh, dat anders tenminste hun haar te weinig was en steeds uh, maar poeder erin deden en zo. En oh dat, ja, dat klopt. Dat ja, soort dingen, weet ja, je. Ja, vonden was er vroeger helemaal niet zo belangrijk. Dat was ook helemaal nee. niet goed. Nee. Maar er was ook vrijgezellenbelasting. want ze wilden heel graag dat mensen toch zouden trouwen en ki kinderloosheidsbelasting. Oké. Okay. Dus, uh, nou, maar nou goed, tegenwoordig laatst... is het bijna andersom, hè? Wat? Nou, dus dat, dat, dat je nu uh, uh, misschien wel meer belasting moet betalen als je kinderen. Dat is dus niet zo. Je krijgt daar wel uh, veel voor terug, maar toch. <lacht> we zijn met te veel, hè? Toch wel. <lacht> ik, ik hoor er altijd een ondertoon van. Je krijgt er toch wel veel voor terug. Nee. Nee, je krijg, als je kinderen hebt, krijg je wel, wel veel voordeel dus met de uh, oh, uh, kinderbijslag en al die. Oh, dingen ik, dacht, meer. ik denk, je krijgt gewoon. Ik dacht dat je bedoelt dat je veel terug van je kinderen krijgt. Nou, dat hoop je dan. Dat maar. hoop je de, dan eens. Ik, ik hoor die ons hoor wel. Maar goed, de laatste belasting die ik hoorde ging over dit. Ja, yeah, koeien in de wijd. Koeien in de wei. Uh, die moeten straks ook belasting gaan betalen. Want ja, ze hebben meer uitstoot. En, uh, ja, ze kunnen veel beter op stal blijven. En dan kan je het een beetje uh, centraliseren. En dan kan je het ernaar af, afvoeren, zeg maar. Dat ja, zijn het idee te ja, ja, dus ja, ja, zijn. Ja. In de wijk kan je ja, die kan moeilijk een afzuiger boven hangen in de wijk. Dat is, dat is moeilijk natuurlijk. Dus, nou ja. Nou, iedereen een snuifje en het is weg. Nee, dit zijn dus allemaal uh, dia's nu met allemaal leuke weetjes. En uh, ik kan het inderdaad wel een beetje in verliezen af en toe. Ja, snap ik. Dat dus, uh, is, dus soms ben je verbaasd over dingen van vroeger. Weet je wel, je denkt, hoe kan dat in godsmer zo geweest zijn? Nou goed, even de laatste plaatjes voor 10 uur. Uh, ja, nou dan hebben we er wel meer voor 10 uur, denk ik. Maar voor 9 uur weer, natuurlijk. Is dit: Sleep tight and our friendship and i sure hope it's worth it and i got all this stuff boiling you know cause i got drunk and said to a running in circles and Best thing I never knew was mine And it seems like I wanna rush things I should just enjoy the ride Cause you were the best thing I never knew was mine Nieuwsingel, slieptijd. minister president, plaats Of zoiets? Is dat een theorie achter deze plaats? Goed, toepak leeftijd, het zonnige zand wordt fijn dat er op aanstaan... en we kijken naar de wereld, wat er allemaal speelt. Ja, nou, je had het net over die CO2 en alles. Ja? Maar er schijnt dus in Engeland, in 1662, was er de haardbelasting. De open haardbelasting. Dit leidde dus toe dat mensen hun schoorstenen sloten om te voorkomen dat ze betrapt werden op het gebruik van hun open haard. Oké. Okay. En het heeft tot vele ongelukken en sterfgevallen geleid. Dat snap ik. <laughs> <laughs> maar uh, ja, ik denk dan ook wel weer... van, uh, zijn ze dan allemaal door een soort koolmonoxide of uh, vergiftiging... Uh, misschien dat ze toch stiekem een vuurtje deden. Yeah. Maar de belasting kwam te goed aan het koninklijk huis van uh, King Charles II... zodat hij er zelf wel warmpjes bij kon zitten. Dat zijn wel <laughs> grappige weetjes allemaal, hè? Jezus. Ja goed. Ik wil, ja, die kant gaan we waarschijnlijk wel weer op. Dat er open haardbelasting komt. Want ik bedoel ja. Ook ja. CO2 uitstoot. Dat wordt dan geen open haardbelasting. Maar gewoon CO2 uitstoot. Ja. Maar belasting. je had ook in de 16, 16, 19, had je ook raambelasting. Okay. Dus de arme Britse huiseigenaar. met hun ramen dicht om de belastinglaag te houden. Is dat ernstige gevolgen voor de gezondheid van de bevolking? Want in die tijd was het nog helemaal niet zo van. Nou je moet eventjes lucht hebben of nee, zo. En, nee. Dus de belasting werd, dus pas, maar die werd pas in 1851 afgeschaft. Hè? Dat heeft dus... Gewoon 55 jaar hebben ze dus raambelasting gegeven. Oké, okay, je zou denken dat is, dat is een heel ander soort belasting. De raambelasting. Ja. Dat, ja. zou ja. je denken dat... Ja, dat zijn vooral vrouwen die dat betalen... Maar goed, ja, dat wordt dan eh, eh. verrekend. Maar uh, dat is niet... Ja, ma maffe belasting. kan me herinneren dat je uh, vroeger ook de fietsbelasting had. En dat je dan op de fiets een klein plaatje moest uh, dragen. Dat je belasting voor betaalde. En uh, daar hebben ze hier net ook nog serieus over nagedacht. Omdat er zoveel fietsen rijden. Dachten ze van nou ja, dat kan ook wel een tandje minder. Ja, er zit, zit al een chassiet meer terecht. Of nee, je kon je postcode erop laten zetten op een gegeven moment. Oh, dat is dat was toch een... een tijdje? Ja, maar dat is tegen, tegen, tegen die stal. Ja. ja, omdat je natuurlijk ook die kapitalistische fiets hebt. Omdat ja. we natuurlijk weer een slappe benengeneratie hier terecht zijn gekomen. En ja. ja, dat is daarvoor. Maar vroeger had je echt belasting, wegenbelasting voor fietsers. Ja. En je, ik heb van iedereen het plaatje gezien hoor. Die kon je er dan op, opzetten. En dan uh, had je bewezen, uh, kon je bewijzen dat jouw fiets was ook ideaal. Ja. ja. ja. Nou, misschien moeten we daar binnen terug. En dat we dan gewoon met z'n allen weer op één fiets rijden. In plaats van de hele schuur vol bestaan met allerlei soorten en maten. Ja, ik heb twee fietsen voor mezelf. Dat goed. Eentje ook. met versnelling en eentje met versnelling. Berk, hoe, wat is het verschil dan? Nee, nee de, ene, oh ja, so de ene heeft rek. Maar ja, als ik iets tegenkom, dan kan ik altijd meenemen op het rek. Je weet nooit wat je tegenkomt het oh, oké. Okay, ja. Goed, nou, dit was een diepzinnige theorie over het leven. Nou, ja, ze, maar eh, ik heb ook nog wel goed nieuws voor jou. Want nou? ik heb een nieuwe tweedehandszaak ontdekt. Die ken jij vast nog niet. Nee. Dus de Pijlslaan. Als je langs de Vaart rijdt, heb je de Pijlslaan. Ja. En, uh, en dan gelijk uh, daar heb je zo'n hele studie, zo'n hele industriegebied. En daar aan het eind, daar zag ik tweedehands staan. Ik denk, hé, hey, een hele grote. Oké, okay, en niet alleen met fietsen, maar gewoon in de andere. In, van alles, ja. van alles in ja, de ja, ja, dus daar moet je zeker Poet, even naartoe. Ik ga eens even kijken wat, uh, wat ik daar kan halen vandaag. Ja. Goed idee. Ik, uh, is het goed als ik nu ga? Oh. Ja, ga maar. Ja, ga. Ik reed het wel. Ja. Okay, white light. Nu. I'm no, not sure your stance is even